8 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Zware kettingbotsing in Duitsland. Begroting EU stijgt niet meer dan inflatie. En VVD wil uitkering occupiers afpakken. Een enorme kettingbotsing in de dichte mist... heeft gisteravond in Duitsland drie levens geëist. Net over de grens bij Enschede botsten 89 auto's op elkaar...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 De uitkering van Occupy-activisten moet worden afgepakt. De Haagse VVD-fractie komt met een plan... dat wordt gesteund door de fractie in de Tweede Kamer. Op het Malieveld staat al een aantal weken een Occupy-tentenkamp... waar activisten demonstreren tegen de uitwassen van het kapitalisme.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 De brouwer was een belangrijkste leverancier en een financier van veel van Kooistra's horeca-gelegenheden. Het Tropenmuseum in Amsterdam kan mogelijk toch open blijven. Staatssecretaris Knapen stopte met de subsidiëring omdat hij geen museum in stand wil houden met ontwikkelingsgeld. Maar staatssecretaris Zelstra van Cultuur ziet nog kansen. Als het Tropenmuseum wordt losgekoppeld aan het Tropeninstituut, kan het onder zijn begroting vallen.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 Ook de nieuwste elektronica, nu tot 15% korting. Eerstweekamp.nl Scapino Ballet Rotterdam presenteert Kathleen. Nu al de dansvoorstelling van het jaar. Van 5 tot en met 8 december in de Rotterdamse Schouwburg. Kijk op scapinoballet.nl Vliegtickets.nl brengt mij over de gehele wereld. Vliegtickets, auto's en hotels. Ik boek simpel en snel bij Vliegtickets.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 Een hele goede ochtend. Het is zaterdag 19 november. Het Tropenmuseum kan gered worden, zo dadelijk de reactie van het Tropeninstituut. De pizza is officieel een groente in de Verenigde Staten. Waarom? Blijf luisteren. De VVD wil de Occupy-mensen aanpakken. De bierbrouwers willen niet meer bankieren, maar beginnen met de mist in Duitsland. Een zwaar auto-ongeluk vlak over de grens bij Enschede. Op de A31 botsen gisteravond tientallen auto's op elkaar. Een woordvoerder van de Duitse politie heeft het laatste nieuws. We hebben drie tote mensen. etwa Bisher 36 verletsten En insgesamt. 89 Kraftfahrzeuge beteiligt. Op dit moment gaat de Duitse politie uit van drie doden en 36 gewonden. In totaal waren er 89 auto's betrokken bij het ongeluk. Politie van Noord-Rijn-Westfalen doet onderzoek naar de oorzaak van de kettingbotsing. De oorzaak is nog niet klaar. Het had met de wittering te doen. Het was zeer, zeer nebelig. In de een precieze oorzaak kan de politie nog niet aanwijzen. Maar zeker is wel dat de weersomstandigheden een rol hebben gespeeld bij het ongeluk. Het was zeer mistig in het gebied en daardoor was de situatie op de snelweg waarschijnlijk erg onoverzichtelijk. Het kan nog wel even duren voordat de weg A31 vlak over de grens bij Gronau weer open gaat. Die autobahn is gesperd, bis heute Pas in de loop van de middag gaat de snelweg net over de grens dus bij Enschede weer open. Er komt misschien toch rijksgeld naar het Tropenmuseum in Amsterdam. Staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken wil geen museum financieren... maar zijn collega Zelstra van Onderwijs die ziet nog wel kansen. Jan Donner is voorzitter van de raad van bestuur van het Tropeninstituut... waar het Tropenmuseum onderdeel van is. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het voor u ook nieuws? Het was voor ons volstrekt nieuws. Het was het eerste nieuws na de aankondiging van 11 oktober dat er geen geld meer was. Nee, er is dus geen overleg met u gevoerd? Er is geen overleg met ons gevoerd door geen van de beide staatssecretarissen. Ja, als ik het goed begrijp, dan uh, moet het gesplitst worden: het instituut en het museum. Is dat bespreekbaar? Uh, dat is wat ons betreft vooralsnog niet bespreekbaar. Zonder overleg is er heel weinig bespreekbaar. Maar dat kan veranderen. Uh, maar het Tropenmuseum is onderdeel van een instituut waarin vele activiteiten plaatsvinden. En waarvan het museum een belangrijk onderdeel is. Die ook andere activiteiten ondersteunt. Ja, uh, dus, dus, ik wou ja, zeggen. Ja, nou ik was zeggen. Maar als het nou de redding betekent van het museum. Um, maar wij pra ik praat over de redding van het hele instituut en uh, niet over stukjes. Ik wil de boel bij elkaar houden. Ja, dat, dat is een mooie politieke uitspraak. Um, maar ja, um, dat betekent dus dat u er niet op ingaat. Of zegt u nou, laat ze het eerst maar eens eventjes uitleggen? Wij gaan natuurlijk op elk initiatief gaan wij wel in, eh, maar vinden dat daar dan overleg over moet plaatsvinden. En er zijn ook mogelijkheden tot samenwerking met andere partners, dus wij zien nog best mogelijkheden. Maar overleg is wel een voorwaarde om daarover te kunnen praten. En wat bedoelt u met overleg met andere partners, andere musea? Nee, ook over musea, maar er zou ook over andere activiteiten... in de sfeer van de ontwikkelingssamenwerking, in de sfeer van de geneeskunde... in de sfeer van de bibliotheken kunnen plaatsvinden. Ja, want... Allemaal activiteiten die bij ons plaatsvinden. Ja, want er wordt gezegd in het plan vanuit Den Haag... Uh, samenwerking zoeken met Leiden, het instituut voor Volkenkunde. Ja, en uh, er is uh, gelukkig met alle etnografische musea in Nederland... Leiden, Volkenkunde, Bergendal in Nijmegen, nu Santara in Delft... is een intensief overleg al vele jaren. En we werken goed samen met deze musea. Dus wat dat betreft zijn er, wat ons betreft, zijn er beste openingen. Nou, mag ik het samenvatten? Sceptisch, u wilt het wel zien, u wilt praten... en vandaag gaat de actie door. Um, de actie gaat zeker door en uh, wij zijn nog steeds zeer beschikbaar voor overleg. Dan horen we het als het overleg is geweest. Meneer Donner, ik dank u vriendelijk. Graag gedaan. gaan we nog iets wat het kabinet gisteren heeft besloten. Tenslotte vrijdag, de dag waarop het kabinet vergadert. Het kabinet wil namelijk geen onderzoek gaan doen... naar de toekomst van de hypotheekrenteaftrek. De Eerste Kamer had om een onderzoek... naar een meer toekomstig bestendig stelsel gevraagd. Maar het kabinet legt die vraag dus naast zich neer. Roel Kuiper is van de ChristenUnie senator in de Eerste Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de afwijzing van het kabinet? Ja, nou, het begint wel een beetje een bizarre vertoning te worden zo. Oh. Uh, de, uh, iedereen in dit land die is er zo langs van, van overtuigd... dat we op den duur iets moeten doen aan onszelf van hypotheekrente-aftrek. Dat weet men ook binnen de VVD en de CDA inmiddels. Uh, we hebben vanuit internationale organen daar signalen over de Nederlandse bank. Klaas Knot heeft onlangs... Daar dacht ik, uh, vrij uh, duidelijk bewijs ja, die heeft ook geleverd. wat gezegd, ja. En nou heeft de Kamer een rustig verzoek gedaan. De eerste Kamer gewoon een rustig verzoek gedaan. Weet u, kabinet, uh, voer een aantal verkenningen uit... en laat ons zien hoe een toekomstbestendig hypotheek... Uh, eruit kan zien. Het maar, gaat dus ook niet om het afschaffen. Nee, het gaat om een verkenning. Aftrek. Maar eigenlijk geeft u misschien wel het antwoord wat het kabinet ook geeft. Er zijn heel veel onderzoeken geweest. Ja, nou ja, kijk, dat is, uh, dat is uh, natuurlijk... Uh, ...de meest flauwe antwoord dat we nu hebben gehad. Ik ben er ook echt onstemd over. Natuurlijk, juist omdat er zoveel al bekend is... ...moet het ook niet moeilijk zijn om nu een aantal verkenningen uit te voeren. Binnen de kaders, die we dus inmiddels ook allemaal wel weten... ...we moeten iets doen aan die private schuldenberg die er is. Dat was ook het punt van Klaas Knot. stond ook in de motie van de Eerste Kamer. We moeten iets doen aan de woningmarkt. We kunnen best heel prudent, heel voorzichtig beginnen... ...met een ander stelsel in te voeren... Maar we moeten zicht krijgen nu op de herziening. Dat is in het belang van het land. Maar goed, nu doet het kabinet dat dus niet. Want die zeggen, er zijn genoeg onderzoeken. Dus als u iets wilt, uh, we merken het uh, uh, verder wel. Maar wat, wat gaat u nu doen? Wat kunt u doen? Um, nou, zo, zoals ik zei, dit is dus een, echt een bizarre vertoning waar we naar zitten te kijken. Het kabinet gijzelt op deze manier de politiek. Uh, dit voedt natuurlijk de, de gedachte dat politici niet doen wat noodzakelijk is. Uh, het moet echt gebeuren. Iedereen weet dat. Uh, de volgende stappen die wij in de Eerste Kamer zullen doen... Uh, de, die zijn al aanstaande dinsdag. Want dan hebben we de algemene financiële beschouwingen. En uh, ik zal dan de collega's aankijken. En we zullen nog eens keer in dat debat... Uh, het kabinet het vuur aan de schenen leggen. Um, uh, helpt dat niet, dan moeten we denk ik daarna... Uh, wellicht nog een volgend debat hierover hebben met de minister-president. Dan ja, moet hij gewoon op het matje komen en uitleggen van waarom hij uh, dat niet wil doen. En uh, eigenlijk, uh, wat u betreft, uh, zou hij het wel moeten gaan doen. Ja, kijk, het kan toch niet zo zijn dat nu, uh, ja, dat, dat dit kabinet, dit, dit minderheidskabinet, dat, dat verkiezingsbelofte heeft gedaan, en dus zich daarmee eigenlijk zelf uh, vast heeft gezet, uh, dat dit kabinet tegenhoudt wat ze langzamerhand, in het belang van het land is wat gedaan moet worden... ook in het licht van de financiële crisis. Dus er moet, nu, er moet nu beweging komen. En dan moet de Eerste Kamer inderdaad maar de instantie zijn... die de verantwoordelijkheid hier op zich neemt. Goed. Dinsdag dus het eerste debat in de Eerste Kamer. Maar dan gaat het ook over de financiële beschouwingen. En daar komt dit punt ook bij uh, aan de horde. We gaan het volgen. Ik ja. uh, Dank u wel voor uh, dit gesprek, meneer Kuiper. Graag gedaan. Roel Kuiper was dat van de ChristenUnie, senator in de Eerste Kamer. Straks van het Amerikaanse parlement mag een pizza als groente worden verkocht. Verkeer. In het noorden en zuidwesten van Nederland komt plaatselijk nog dichte tot zeer dichte mist voor. Het zicht is minder dan 200 meter en plaatselijk zelfs minder dan 50 meter. Er is ook nog een afsluiting op de A200. Halfweg richting Zandvoort tussen het knooppunt Rotterpoldeplein en Bloemendaal is de weg afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Heineken stopt met het financieren van cafés. De bierbrouwer vindt dat de banken de rol van horeca-financier moeten overnemen. Zo'n duizend horecabedrijven hebben een financiering bij Heineken lopen. Ook is Heineken de eigenaar van 180 café panden. Hermanas Stegenman heeft zo'n café en hij twijfelt over de motieven van de bierbrouwer. Ik geloof het niet zo. Waarom niet? Het is te lucratief.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 Uh, het is heel simpel. Uh... Het klinkt een beetje zuinig, dat moet dan gebeuren. Is het zo of niet? Nee, je moet de markt zijn werk laten doen. En dan komt daar vanzelf de beste prijs uit. Ja, maar ik wil weten als consument of dat een lagere prijs is. Dat wordt dan een lagere prijs... omdat de markt nu ontzettend in de greep gehouden wordt... door alle constructies met brouwerijen. Ja, en is het goed dat die constructies worden afgeschaft? Uh, ja, uh, laat de brouwer alsjeblieft alleen brouwen en het afleveren. En uh, voor de rest geen pandjesbaas meer zijn, geen financier... Uh, geen binnenhuisarchitect, laat, laat dat allemaal zitten. Ja, want uh, dat soort dingen, binnenhuisarchitect zegt u... de Brouwen bemoeiden zich ook met de inrichting. Ze bemoeien zich eigenlijk op alle fronten met uh, ondernemers... en uh, houden daarmee via afnameverplichtingen... Uh, hele uh, sterke greep op hun afnamekanaal... tegen veel te hoge inkoopprijzen. Daardoor is het beeld ontstaan dat de horeca te hoge prijzen vraagt... voor zijn bier, maar dat is helemaal niet zo. Dat verdwijnt uh, uh, richting Brouwen... En daar moeten we vanaf. Ja, goed. Is dit een eerste stap? Moeten er meerdere stappen komen? Het is een stapje, want eigenlijk is het veel belangrijker... dat de afnameverplichtingen uh, verdwijnen. En wat zijn dat, de afnameverplichtingen? Uh, dat betekent dat een ondernemer helemaal niet vrij kan inkopen... maar verplicht wordt bij één brouwer die producten af te nemen... en dan niet alleen bier, maar vaak ook de wijn... en de sterke drank en alle andere zaken. Het gaat tot en met de frisdranken aan toe. Het gaat tot en met de frisdanken, ja, zeker. Dat staat nog wel steeds op de rol. Dat is nog steeds wel het geval. Ja, maar we moeten van die afnameverplichtingen af. En dat is... Maar, maar wie, wie bepaalt dat dan? Dat zijn de brouwers. Die zeggen gewoon tegen de cafébaas, je kan bij mij uh, kopen... maar dan moet je het zo doen. Het is een, ja, zo ze contract. maken gebruik daarmee van een vrijstelling... het is heel ingewikkeld, maar ik zal het proberen snel en kort te vertellen... een vrijstelling uh, in de Europese uh, uh, regelgeving. En we hebben vorige week aangetoond met een rapport... dat zij vol, volstrekt niet doen aan de regels die daarvoor gelden. Dus ze hebben ten onrechte die vrijstelling. En ten onrechte mogen ze dus... ondernemers verplichten hun bier af te nemen. Goed, maar dat is nog een lange weg te gaan. Als ik dat zou uh, een beetje proeven bij u. Maar dat is wel iets wat nog zou moeten gebeuren. Uh, dat moet gaan gebeuren. Maar de NMA kan toch relatief snel ingrijpen... in dit soort zaken. Uh, want het, het is een feit dat, uh, dat het eigenlijk onterecht is... dat zij die vrijstelling hebben. Nou, het, het, de andere kant van het verhaal. Hè? De, de, ze financierden dat uh, altijd voor uh, de ondernemers. Maar kunnen ondernemers... Dan gewoon bij de bank geld krijgen. Nou, het is heel simpel. De terugverdiend capaciteit van ondernemers wordt nu eigenlijk verdoezeld omdat de uh, brouwers dat uh, enorm afromen. Als de markt zijn eigen werk doet, zal het rendement toenemen. En als het rendement toeneemt, zijn er ook investeerders te vinden uh, die daarin willen investeren. Ja, de marges nemen eigenlijk toe. Dat, ja. is, dat, dat is het eigenlijk wat, wat u zegt. Hoe, hoe is het eigenlijk zo gekomen? Ja, laat heel eerlijk het zijn. Het is vooral... zo door de jaren gegroeid. En daar zijn ondernemers ook debet aan. Die hebben ook altijd bij het kruisje getekend. Het is niet dat we nou in oorlog zijn met brouwerijen. Maar we zeggen, we weten nu wat de feiten zijn en we moeten dit probleem oplossen en dat begint met afnamebedingen af te schaffen. Goed, en dan is het voor iedereen beter. Voor de ondernemer, voor de klant en misschien ook wel voor de brouwer. Zeker ook voor de gast en uh, daar wordt iedereen gelukkig van. Wij zijn gasten, dus dat is inderdaad zo. zo is dat. <laughs> Meneer Van der Grinten, ik dank u vriendelijk. Heel graag Goedemorgen. Gedaan. Dan gaan we het hebben over de pizza. Een pizza mag volgens het Amerikaanse congres nog steeds als groente worden beschouwd. Jawel, de ketchup op een pizza geldt op Amerikaanse scholen als groente. President Obama en vooral zijn vrouw Michel probeerden dat te veranderen. Ze wilden cateraars van scholen verplichten om meer verse groenten aan te bieden. Maar de fast food lobby bleek te sterk voor de president. Correspondent Wessel de Jong ging naar de kantine van de middelbare school van zijn zoon. Some mini personal pizza, some fruit snacks and flavored water. De kinderen duwen hun dienblaadjes voort over het roestvrij staal. Daar gaat de eerste pizza al. Met uh, drie pepperonis erop. Een zakje snoepjes erbij. Er zit een gezonde lunch. I think this is a pretty healthy lunch if you don't eat too much of it. Best gezond als je er niet te veel van eet. En hoe zal je eruit zien over 20 jaar als je dit blijft eten, denk je? Not great. <laughs> niet zo heel gezond, denk ik, ja. Er staat ook wel wat vers in salade en fruit. Waarom pak je die niet? I have to say it's not the most popular thing, but it doesn't really taste the greatest. Het is niet zo populair, ik vind het niet lekker. Jennifer Webster is de directrice van de school. de principal. Pizza kan nog steeds als groente op het menu staan. So that's the result of this law. What do you think about it? I think it is disappointing because it would be nice to have the opportunity to include more vegetables. En if the law changed, it would require us to, as opposed to now. Ja, het is teleurstellend dat de wet dus niet verandert. Uh, dat de food services niet gedwongen worden meer groente op het menu te zetten. food service needs to survive and pay its workers. And when the students won't buy, if we have healthy options. So it's kind of an interesting dynamic that, that they deal with. Ja, tegelijkertijd, die food services die moeten ook geld verdienen. Die moeten ook overleven. Dus uh, het blijft toch een moeilijk vraagstuk, dat voedsel in deze cafetaria's. Jan Carly is de manager van het cafetaria in de Pyle Middle School in Bethesda, eventjes buiten Washington. but it's very very difficult for us to find an appropriate vegetarian entree that is not costly. Het is voor ons ongelooflijk moeilijk om een, uh, om een maaltijd te vinden die gezond is en niet te duur. Waarom is dat zo moeilijk? Het well, lijkt it seems that it would erg that zijn. Herse groente is gewoon heel erg duur. However, I did have a lovely salad bar for many years over here, which they removed from me last year because it was not making enough money. Ik had hier tot een, een jaar geleden had ik hier een salad bar met allerlei verse dingen en zo, en die is weggehaald omdat die te weinig geld opbracht. On any given day, I can have many, many types of fresh fruits and little tossed salads. They're entitled to have free with their lunch. Er zijn dagen dat ik hier een heleboel vers fruit heb staan. Er zijn zelfs dagen dat het gratis wordt uitgereikt. They won't take them. De kinderen zullen het niet pakken. Ze pakken hun hamburgers. I could run out the door with them and they won't take them. I say, but you need to have this. It goes in the trash. Can. Ik kan er zelfs mee, mee achter ze aanrennen. Ze zullen het aannemen en in de vuilnisbak gooien. It's very upsetting. They just don't want to take what's good for them. Twee meisjes met bordjes komen hier aangelopen, komen hier de cafetaria binnen. Wat, wat gaan jullie lunchen? Um, I have pasta in my lunch today and Halloween candy. Ik heb een, een pasta bij me, nog steeds, nog steeds snoepjes over van Halloween. Is dat een gezonde lunch? Wat vind je? Ja, yeah, kind of. Ga je iets van fruit hier dan halen? Of, of een salade? I might get an apple. Yes, I will buy my orange. So there is hope. Ja, yeah, there, yeah. <laughs> there is hope. Er is altijd hoop. Op de vette hap, in ieder geval. Correspondent Wessel de Jong was dat op de middelbare school van zijn zoon. Occupy demonstranten in Den, Haag, die er, in Den Haag die er al een tijdje zitten en die een uitkering hebben, die moeten die inleveren. VVD-fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad Boudewijn Revis stelt dat voor. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt u erbij? Uh, nou, we hebben in Den Haag al langer met elkaar afgesproken dat uh, mensen die een uitkering ontvangen... en daar is de gemeente verantwoordelijk voor om dat zo efficiënt mogelijk te doen... dat die mensen daar wat tegenover stellen. Die krijgen van de gemeente een, uh, een, een, een baan of een plus aangeboden... En uh, we zien nu dat de Occupy beweging een soort structureel kampenement uh, op het Malieveld aan het ja. inrichten is. En, en uh, mensen die daar op kosten van de Belastingbetaler uh, gaan staan kamperen, daarvan denkt de VVD dat het beter is dat zij gewoon ook zich aan die regels houden. Ja, maar zijn en het allemaal mensen een met een zijn het allemaal mensen daar zo uh, met een uitkering? Het zal niet allemaal zijn. Er zal misschien ook wel een miljonair zoon bij zitten die uh, geld heeft om daar uh, wekenlang te zitten. Ja. Maar als u naar uh, u en mij kijkt, ik kan niet zo lang onbetaald verlof nemen om uh, te kamperen op het Malieveld. Nee, Dat maar heeft u, het, uh, heeft u het uh, gecontroleerd? Heeft u een steekproef genomen of zo? Kijk, wij zijn een gemeenteraadsfractie, dus wij hebben het college gevraagd om dat we gaan controleren. Ja, want ik begrijp dat er ook mensen zijn uh, die elkaar afwisselen, dan, uh, die werken in ploegendiensten. Uh, en die, uh, ja, die vinden het klaarblijkelijk zo belangrijk dat ze na nou hun werk er naartoe gaan. Ja, als je het echt belangrijk vindt dat het beter gaat met de economie en het financiële systeem, dan is het altijd de beste oplossing om in je eigen brood te voorzien en te werken voor onze economie. Ja, goed, maar het is de vrijheid van iedereen toch om te doen wat ze willen. Dat is toch ook des VVD's? En we vinden ook demonstreren heel belangrijk, dat dat kan in Den Haag. Het is de regeringsstad, het is een stad internationaal recht en vrede. Maar als mensen een demonstratie heel lang voortzetten... en er ontstaat ook overlast, de leefbaarheid neemt af, ze hebben zorgen over de veiligheid... dan gaan we ook eens goed kijken wat er nou precies gebeurt. En we hebben toch echt de indruk dat daar een aantal beroepsdemonstranten zitten. En dan vraag ik me af van waar betalen zij dat van? En als dat van de belastingbetalers zijn geld is, dan hoeft dat wat ons betreft in Den Haag niet. Nee, maar bent u niet gewoon ook een beetje tegen die Occupy-demonstratie? Zit dat er niet achter? Ik ben helemaal niet tegen mensen die uh, willen opkomen voor een mening... en die een idee hebben over uh, de economie. Uh, maar wij stellen daar als VVD tegenover dat de beste manier om de economie verder te helpen... is uh, je handen uit de mouwen steken en in je eigen brood te voorzien. Hoe moet het uh, praktisch, want u bent de gemeenteraadsfractie... u gaat het zelf niet uh, controleren, u stelt de vraag, u werpt de vraag ook, uh, ook op. Hoe moet dat uh, praktisch? Moeten de sociale rechercheurs van tent naar tent gaan? Hoe moet ik het me voorstellen? Ja, dat is ongeveer wat wij aan het college gevraagd hebben. Dat moeten ze natuurlijk zelf op een, op een, op een, op een goede manier invullen... Uh, maar ik denk dat we op die kant op moeten we hebben wel vaker dat er mensen worden gecontroleerd op andere plaatsen in de stad of zij zich aan de regels in Den Haag houden. En die regel is dat als je een uitkering krijgt van Den Haag, dat je daar wat uh, uh, tegenover stelt. Ja, maar moet je, volgens mij is, je moet er iets tegenover stellen en je hebt een sollicitatieplicht. Voor de rest ben je volgens mij toch vrij uh, als je een uitkering hebt om de rest van de tijd zelf in te richten? Ja, dat was zo in het verleden, maar de gemeenten zijn nu zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van uitkeringen. En in Den Haag worden wij daar steeds uh, strenger in. Mensen die nu een uitkering komen aanvragen, het gebeurt ook in veel andere steden, die krijgen eigenlijk meteen te horen van nou, we hebben eigenlijk wel een baan voor u. En mensen die dan toch een uitkering krijgen, die krijgen vaak uh, uh, daar werkzaamheden tegenover uh, die uh, voor de stad van belang zijn. Maar wat moeten ze dan doen? Dat kan van alles zijn. Het ligt ook een beetje aan de, aan de persoon die de uitkering aanvraagt. Maar uh, er zijn heel veel uh, klussen, zowel in het vrijwilligerswerk als uh, betaald... waar uh, we geen mensen voor kunnen krijgen. Ja, misschien moeten ze wel de rotzooi opruimen die de Occupy-mensen uh, achterlaten. Dat soort dingen. Dat zou misschien een heel goed idee zijn. <laughs> Meneer Revens, het plan is duidelijk. En uh, nou ja, we komen bij u terug als uh, de uitvoering daar is. Als die sociaal rechercheurs hebben vastgesteld... hoeveel er uh, erbij uh, uh, zijn in dat Occupy-kamp. Ik dank u wel. Nog een mooie dag. Ja, fijne, dank u wel. Fijne dag. Marwijn Revis was dat van de VVD uit de, ik was zeg, de Tweede Kamerfractie. Zover is het nog niet. Uit de gemeenteraad in Den Haag. Dat is ook het laatste onderwerp. Want zo dadelijk gaat de Tros Show hier op deze zende. Verder met Peter de Bie en Mieke van der Weij. Ze hebben het onder andere met Robert Dijkgraaf. Die is voorzitter van de KNAW. Over wetenschappelijk wangedrag. Er wordt nog wel eens wat gekopieerd.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 De uitkering van Occupy-activisten moet worden afgepakt. De Haagse VVD-fractie komt met het plan dat ze worden gesteund door de landelijke fractie. Op het Malieveld staat al een aantal weken een Occupy-tentenkamp. en De VVD wil dat de gemeente Den Haag sociaal rechercheurs naar het Malieveld stuurt. Volgens de partij moeten mensen zelf weten of ze op het veld kamperen... maar niet op kosten van de belastingbetaler. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In een groot deel van het land komt momenteel mist voor. Plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter, ofwel dichte mist. Wat de temperatuur betreft zijn er grote verschillen. In Overijssel en in Drenthe vriest het nu licht, terwijl het in Limburg nog 8 graden boven nul is. Nou, vanochtend blijft het vooral in de noordelijke helft van het land grijs en mistig. In het zuiden breekt hier en daar de zon door. Vanmiddag zijn daar dan ook zonnige perioden, net als in het midden van het land. In het noorden blijft het waarschijnlijk vandaag grijs en grauw.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk uh, welkom bij de Nieuwsshow. Ik waarschuw maar even, we gaan het niet over Ajax hebben... en Johan Cruijff komt er ook niet, maar wie komt er wel? Robert Dijkgraaf bijvoorbeeld. Ook niet mis. De scheidend KNAW-voorzitter. En met hem gaan we het hebben over de sjoemelprof... die steeds vaker opduikt in Nederland. Wat betekent dat voor de wetenschap? Daarna aandacht voor een man die 50 jaar geleden... zich al met Europa bezighield. Max Koonstam. Zijn dagboeken zijn nu uitgegeven. Heel interessant voor historici. De omstreden Benetton-campagne komt aan bod. En Marie-Claire van den Berg probeerde groen te leven. En dat was nog een hele zoektocht. Ze schreef er een boek over. En na het gaan we het fenomeen Queen Freddie Mercury eens onder de loep nemen, want er zijn nog steeds heel heleboel coverbands. Bijvoorbeeld Gisteren was in Arnhem een uitverkocht Gelredoom. Arie Storm die, uh, gaat de boeken bespreken die van belang zijn. En Hans de Hartogjager schreef samen met Pieter Steins een heel mooi boek Verleden in de verf. De vaderlandse geschiedenis in schilderijen. Maar eerst gaan we over de grens. Het ondergrondse netwerk van neonazis dat in verband wordt gebracht met de racistische moorden en aanslagen in Duitsland, en dat was tussen 2000 en 2007, dat breidt zich uit. Gisteren maakte de top van Duitse justitie bekend dat de onlangs opgerolde terreurcel van drie rechtsextremisten werd ondersteund door een beweging van Tenminste zeggen ze daar 150 personen. Het moorddadige trio wordt verdacht van de inmiddels beruchte Deuna-moorden En die wordt zo genoemd omdat de politie lange tijd dacht... dat het om onderlinge afrekeningen ging in het Turkse circuit. Daarbij kwamen in totaal negen mensen om het leven. En net terug uit Duitsland is Erik van Prooij... verslaggever van het nieuwsprogramma 1 Vandaag... en ook aan tafel Annette Biertschol... Duitse correspondent in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. mevrouw Biertschol. Uh, het lijkt erop dus dat het ondergrondse netwerk... van rechtsradicalen in Duitsland uh, veel groter is dan gedacht. Dat is eigenlijk vreemd, want je hoorde daar toch wel... vooral uit het oostelijk gedeelte toch wel vaak alarmerende geluiden... of is dat niet zo? Ja, dat was vooral uit het oostelijke gedeelte. Omdat ze zich daar in het openbaar manifesteren. Dan heb je van die, van die groepen, uh, ja, meestal jonge mannen met, met de kale hoofden. Ja. Die zich daar manifesteren. En je ziet nu ook van die televisiereportages op Duitse televisie. Uh, ja, dat is inderdaad schrikbarend. Hoe open ze daar in, in, in dorpen en kleine steden rondlopen. Maar hoe komt er dan nu een soort Duitse schuldbekennis van dat we dat eigenlijk niet gezien hebben? Want ik, volgens mij moet je dan wel behoorlijk steken op blind geweest zijn. Nee, ze hebben het weggelegd. Zien. Ik denk dat uh, wat we nu uh, na één week zijn, zijn, is dus die schandaal over dat netwerk bekend. En na één week kun je constateren dat ze het uh, absoluut onderschat hebben. Niet alleen de, de veiligheidsdiensten, de politie, opsporingsdiensten, maar zeker ook de politiek. Uh, zegt trouwens zelfs de minister van, van Justitie dat ze het onderschat hebben. En dat ze altijd gedacht hebben, nou die neonazis of die rechtsextremistische scene, dat zijn, doch, uh, ja, dat zijn incidenten of dat zijn... Uh, niet uh, georganiseerde uh, groepen en uh, individuele acties. Ja, ze zeggen op het rechteroog blind... Ik denk dat, dat dat inderdaad van heel veel mensen in, inmiddels wordt onderschreven. Dus zelfs als de minister van, ja. van Justitie nu zegt... Wij, ook wij, wij als politiek hebben het onderschat... en hebben het misschien niet willen zien... Uh, dan kun je wel constateren dat uh, mensen denken... ja, het is, het is gewoon uh, op het rechte oog, oog, uh, oogblind geweest. Want je, je moet natuurlijk kijken, kijk, dit trio... Hè, van, dat er verdacht wordt van, van, die, van die moorden en die aanslagen... die konden dus... Uh, ja, Acht, negen jaar door Duitsland trekken, moordend, aanslagen plegen, bankovervallen plegen. zonder dat iemand heeft ingegrepen. Hoe is het mogelijk? Hm. Uh, en, en inderdaad, er is dan ook een netwerk geweest, uh, blijkbaar, dat die ondersteund heeft. En als je tegenover zet wat die juist de Binnenlandse Veiligheidsdienst... sinds een oprichting heeft uh, gedaan... om bijvoorbeeld tegen de linkse terrorisme aan te gaan. Uh, nou, met man en macht tegen de Rote armee fractie uh -huh. Dat, dat weten ook veel mensen in Nederland nog. Jaar 70, 80, 90. Na 11 september uh, werd ook vrijwel met één... een centrale databank opgericht... tegen de islamitische terreur. Er was een groot centrum tegen de islamitische terreur werd opgericht. En vrijwel niets... Rechtse geweld. Omdat het dus ja. Ja, uh, ja, fatale wijze uh, onderschat werd. Browner armee heb die, ik al gelezen. Ja, dat heeft de, de Spiegel heel mooi gevonden uh, op, zijn, op zijn voorpagina. En, uh, maar gaat die vergelijking op met de RAF? Uh, nou ja, dat uh, moet natuurlijk een plek. Daar, daarvoor weten we te weinig. Maar wat je natuurlijk als je terugkent naar de RAF, moet je denken, de eerste generatie van de RAF. Spada, Meinhof, Enslin... Ja. Uh, die hebben niet zoveel moorden op hun geweten gehad. Want dan waren pas de volgende generatie van de RAF... die echt ontzettend ja. die, die hele grote gevaar waren. En er was inderdaad ook met bankovervallen en aanslagen, ja. Erik Verprooij, verslaggever van een van is afgereisd naar Duitsland. De commotie daar is groot, hè? Ja, de commotie is geweldig groot. Uh, wat mij vooral uh, opviel... ik was uh, maandag en dinsdag in Berlijn... en woensdag en donderdag in Kassel wat me vooral opviel is, uh, goed, uh, waar we het net ook over hadden... Uh, de, de, laten we zeggen, bijna... Het uh, leek wel gespeelde verbijstering in, in de politiek... dat uh, politici zeiden, ja uh, waar komt dit vandaan? Uh, dit hadden we niet verwacht, dat hebben we onderschat. En wat je zegt, dan moet je wel blind geweest zijn. Misschien blind aan het, aan het rechteroog. oog. En er was nog een heel merkwaardig verhaal... namelijk dat er uh, eigenlijk min of meer als bekend verondersteld wordt... dat medewerkers van de veiligheidsdienst daar toch ook bij betrokken geweest waren. Stugger ja. nog dat er eentje daar gewoon bij de aanslagen aanwezig geweest is. Ja, dus en dan een, denk je als... Uh... In Nederland dan zijn ze gek geworden, maar hoe zit dat? Nou ja, dat is nog een, een... Goed, het is een heel opmerkelijk verhaal. Ik was uh, bij de ouders van het laatste slachtoffer in die, in die serie... wat dan de deunermoorden genoemd wordt. Uh, dat laatste slachtoffer viel in Kassel, in een, in een internetcafé. Een in, 21-jarige jongen, een student nog, die ja, bijkluste in dat internetcafé... en die op een ochtend door zijn vader in dat internetcafé dood werd, werd aangetroffen. En... Um, uh, ja, een hartverscheurend verhaal was dat. Uh, in, in de loop van dat onderzoek bleek dat diezelfde ochtend... een, een medewerker uh, van, van ja, de regionale veiligheidsdienst, inlichtingendienst... in dat café was geweest, dat is één mogelijkheid... of er zelfs nog was toen de moord plaatsvond. Die man is verhoord, uh, die heeft verklaard... ja, ik kwam daar regelmatig om naar uh, seksfilms te kijken in het internetcafé... Er is huiszoeking gedaan bij hem. Uh, op zolder is een, uh, een boek over seriemoorden gevonden... en een kopietje van uh, Mijn kamp uh, van Hitler. Maar meer aanwijzingen dan dat waren er niet... en hij is weer vrijgelaten. Hij werkt nog altijd voor de overheid in, in Hessen. Maar dat was dus een man die, die werkzaam was... voor de inlichtingendienst in, uh, in de deelstaat uh, uh, Hessen... Zeer onmerkelijk. En, en, en dat is dus het westen. het zo... is het Westen, moet ik dan. Ja. Ja? We hebben ja. het begin over gehad. Is dat niet een fenomeen geweest Oosten. uit Oost-Duitsland? Ja, en al die berichten die we in deze week nu ja. hebben gehoord. Nou, dat is dus een complice van die, van die uh, terreurcel. Is opgepakt in Neder-Zaksen, is het Westen. Er zijn berichten van verdachten, inderdaad. Contacten ook uh, uit Nuremberg. Nou, dat is Beieren, dat is ook het Westen. Kassel, dat is dus uh, Hessen. Uh, trouwens, die man die werd ook. Die had de bijnaam Kleine Adolf. Ja. omdat hij dus bekend stond voor zijn rechtsovertuiging. overtuiging. Ja, maar is, er, is het een goede gewoonte van veiligheidsdiensten... om die mensen zo open en bloot nou, rond te laten lopen? Nee, wat er gebeurt, althans dat is een theorie die in Duitsland de ronde doet... Uh, die, die, die neonazistische uh, uh, kringen, milieus, die zijn buitengewoon goed ge geïnfiltreerd. Die, zijn, die worden geobserveerd. Mm. Het risico daarvan is natuurlijk dat je... Uh, als je eenmaal geïnfiltreerd bent in zo'n cel, dan wil je die contacten goed houden. Je moet meedoen. Je moet meedoen. En hoe ver doe je dan mee? Dat is natuurlijk de vraag. Moeten we trouwens nog heel even uh, vertellen hoe het gegaan is, Kort? Of is dat helemaal bekend voor iedereen? Dat, dat je dus hele, eerst. Nou ja, goed. Heel kort bestek even reconstrueren. Je had een bankoverval begin november. Moet Precies. Ik nog uh, even. In principe zijn er, zijn er een aantal elementen die in de loop van die tien jaar nooit bij elkaar kwamen. Er is een serie moorden op negen mensen, acht, acht Turken en een Griek. Die serie moorden, daarvan was al bekend dat ze allemaal gepleegd zijn met hetzelfde wapen. Dat is één element. Hm. Een tweede element is er is op een gegeven moment in, in 2007 een, een, een politieagent omgebracht in Heilbronn. Hm. En er is het element van veertien onopgehelderde bankovervallen En er is nog het element van twee spijkerbomaanslagen, uh, waarvan er één in Keulen is. Die zaken kwamen op 4 november plotseling allemaal bij elkaar. Want toen werd er een bankoverval gepleegd. Die mannen werden ontsnapte in een camper. werden ingesloten door de politie. Toen de politie daar aankwam, hebben ze waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. In de camper werd het dienstwapen gevonden van de omgebrachte politieagenten uit Heilbron. En toen werd toen verband vonden ze, het verband Precies, toen vonden ze dat verband. En het volgende verband hoorde, kwam uit de woning waar de mannen blijkbaar jarenlang ondergedoken zijn. Daar lag zaten. een dvd, hè? Daar lag een dvd. Want en daar die... lag dat wapen waarmee die negen moorden zijn gepleegd. Want die drie mensen, dat drie, dat waren twee mannen. Die mannen hebben dus zelfmoord gepleegd. Die vrouw die leeft nog en die leefde ook in een soort... Uh... Die vrouw had nog probeerd dus de bewijzen te vernietigen uit het huis in Zwickau. En heeft dus het huis in brand gestoken. Maar goed, inderdaad zijn er nog dingen gevonden. Inderdaad die, die dvd, die DVD zo'n soort bekennervideo. Um, waar we inmiddels ook weten dat die al dagen van tevoren voren... aan verschillende krantenredacties en politici is gestuurd. En daar is ook gevonden een USB-stick met een lijst van meer dan 10.000 namen. Van verschillende organisaties, politici en uh, met name ook moskeeën en, en, en moslimische organisaties. Uh, daar is nog onduidelijk in hoeverre dat een dodenlijst is of een lijst van potentiële nieuwe slachtoffers of doelen. Uh, dat moet nog blijken. Daar is nog heel veel onopgehelderd. Maar in ieder geval uh, is het zo begonnen een ruime week geleden dat uh, opeens uh, duidelijk werd alles komt bij elkaar. Uh -uh. En, en, en hier hebben we inderdaad met terrorisme te maken. Uh, die Veiligheidsdienst, hoe zijn die ook georganiseerd in Duitsland? Nou, de Veiligheidsdiensten zijn ook uh, naar het federale principe. Dus we hebben elke deelstaat heeft zijn eigen uh, veiligheidsdienst. Plus dan is er nog een, een, een nationale veiligheidsdienst. En uh, wat nu blijkt, is dat uh, dat gaat dus niet om de geheime dienst. Dat is de Veiligheidsdienst ja. die heet verfassingsschutz. Dat is ook een mooi woord, want het is opgericht nou, tijdens de Koude ja. Oorlog om de verfassing, uh, om de constitutie te beschermen. Ja. tegen de, de vijanden. Nou, die kwamen toen. Inderdaad ook van links. Um, en uh, nou, deze binnenlandse veiligheidsdiensten hebben naast elkaar heen gewerkt. Uh, zo blijkt nu. Ja. Maar hebben ook... Uh, uh, ja, overal uh, was er eigenlijk een falen en blunders op alle linies. En dat is inderdaad waar veel mensen nu zeggen... Daar worden we toch wantrouwig. Hoe is het mogelijk? Huh? De procureur-generaal Ranger die heeft behoorlijk hard uitgehaald. Hè? Nee, naar zijn eigen mens ja. eigenlijk. Ja. En ik geloof dat hij nu ook eindelijk besloten heeft... om al die informatie van al die regionale veiligheidsdiensten... centraal te gaan organiseren. Zodat in ieder geval iemand nog het overzicht heeft... over wie wat waar doet. Dat ja. lijkt me toch belangrijk. Dus dat komt nu ook allemaal naar boven... hoe slecht dat eigenlijk heeft gefunctioneerd. Ja, het komt nu naar boven ja. dat, dat het heel slecht heeft gefunctioneerd. Maar ja, dat, dat moeten ze nu uitzoeken. Wat is er nu eigenlijk misgegaan? Kijk, er zijn twee, twee dingen eigenlijk. Dat ze gefaald hebben is duidelijk. Absoluut. Hm. Uh, uh, je kunt wel ook veronderstellen dat uh, ook heel veel uh, gevonden het gevaar hebben onderschat. Dus wat we eerder zeiden, op de rechte oog blend. Maar wat er verder komt, zijn dus die uh, ja, verwijten en, en ook theorieën dat gezegd wordt... in hoeverre zijn die veiligheidsdiensten, met name door die verbindingsmensen die ze in die scène hebben... dus die zogenoemde vouwmenner, uh, in hoeverre zijn ze mee betrokken? In hoeverre hebben ze inderdaad uh, de geweld gedoogd? of zelfs nog gefaciliteerd. Na, zijn Komplottheorie, niemand durft eigenlijk te denken dat dat inderdaad het geval was. Want stel dat het zo zou zijn, de veiligheidsdiensten die dat faciliteren... Nou dan heb je inderdaad een staatscrisis. En er is natuurlijk nog een, een kernvraag. Ging het hier om bijvoorbeeld tien mensen die geradicaliseerd waren... en bereid waren tot moorden, gesteund door een clubje... die uh, wel van vrolijk Vedel zwaaien houdt... en het lekker vindt om uh, met mooi weer met de kale kop rond te lopen? <kwijnt> of is het echt serieus? Is dit ja, werkelijk het. een beweging van misschien wel een paar honderd man... die bereid is dus aanslagen te nou Ja, er zijn, er zijn geregistreerd in Duitsland iets van vijfduizend uh, neonazies. Uh, dat is één ding. En daarnaast, sinds de val van de muur... Uh, wordt beweerd dat er zowat tweehonderd uh, doden zijn geval, gevallen... door die neonazies. Met andere woorden, het is niet een klein ding. Het is, het, we kunnen niet zeggen, dit is een incident of een klein groepje. Dit is een, een, een vrij grote beweging die... Uh, ja, misdaden pleegt. Ja, dat, dat is dus, ja, en dat, dat is nu de punt waar het nu staat en, en waar, waar, waar gisteren dus de, de, de openbare aanklager zei, ja. elke dag nee, zei die, elke uur hebben we eigenlijk nieuwe informatie en, uh, uh, het en het is enige gevaard. verwevenheid met de veiligheidsdiensten is dus gewoon bewezen. Uh, ja, dat is bewezen. Het is ook, maar dat is ook al jaren bekend. Dat is denk ik ook in andere landen niet veel anders. Dat zulke veiligheidsdiensten om überhaupt zicht te krijgen op zo'n scène, uh, dat ze daar mensen hebben die, die hun met informatie geven. Wat dat klopt. Wij... Maar in Nederland bijvoorbeeld is er heel concreet bepaald dat als mensen uh, aanwezig zijn bij criminele activiteiten, ook als ze bij een veiligheidsdienst zijn, dat ze gewoon strafbaar zijn. Hoor. En dat, dat die mensen daar echt voor uh, uh, zeg maar van tevoren gewaarschuwd. Ja. Daar zijn de richtlijnen buitengewoon strikt ja. en duidelijk. Over. Maar volgens mij was er in Nederland ook een IAT-affaire, toch? Waar, waar het ook heel schrimmig was. Ja. ja, maar was, na ik je daarvan is het nog eens een keer bevestigd. Absoluut. Ja. Uh, wat in Duitsland nu ook uh, echt in het debat en discussie is... dat veel van die mensen, en dat zijn dus om het nog eens te beklemtonen... zijn geen undercover-agenten, dus ambtenaren... die de eet op de constitutie Aha. hebben afgelegd... maar het zijn heel vaak nazi's, neonazis zelf... Ja. die geld krijgen van de overheid... Krijgen om uh, informatie te geven. En zeker in Thuringen is bekend dat die dus uh, tienduizenden euro's hebben gekregen... en met dat geld dus propaganda voor die neonazis... en ook voor die rechtsextremistische partij die NPD hebben betaald. Kun je dus stellen, de veiligheidsdienst, tenminste in Thuringen... heeft met belastinggeld neonazi-propaganda gefinanceerd. Nou, dat is uh, schrikbarend, die vervlechting. Hartelijk dank voor de uitleg. Duitsland is dus nog steeds in shock door het steeds grotere uh, ondergronds netwerk van de militante neonazis... Zoals nu bekend is geworden. U hoorde aan het Bierschot, Duitse correspondent in Nederland. En verslaggever van het nieuwsprogramma 1 vandaag, Erik van Prooien. Is die reportage, je hebt één reportage, je hebt twee reportages volgens mij gemaakt. Komt er nog een derde of niet? Ja, dat is wel de bedoeling. De volgende uh, zou eigenlijk moeten gaan... juist over die ja. verfassingsschuts, die regionale organisaties... hoe ze, hoe de ze verbindingen. Opereren, wat is daar fout gegaan. Ja. Oké, okay. uh, de reportages die je gemaakt hebt... die zijn in ieder geval ook nog terug te zien. Via onze site staan ze ook op kunt u terecht www.nieuwsshow.nl. Hartelijk dank bij de. Zelfs het kleinste kamertje in huis heeft een eigen dag. Want vandaag is het namelijk Wereldtoiletdag. Het klinkt een beetje als een grap... maar toch betreft het hier een serieuze schreeuw om aandacht worden nog altijd 2,5 miljard mensen die niet over hun eigen toilet beschikken. En daarnaast draait het op deze dag ook om moderne toiletconcepten... zoals de plaszak en de plas en poep die wordt omgezet in schoon water en energie. Hey, lust u uw eitje nog? Gewoon doorzetten. Hello. Maakt niks uit. Het hoort er ook gewoon bij hoor. Gaan we over praten met Johan Molenbroek, voorzitter van de Nederlandse Toiletorganisatie en universitair hoofddocent aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is natuurlijk een, altijd goed voor een grap, die toilet. Maar u bent toch, toch besloten om zich daar ooit mee te gaan bezighouden. Hoe is ja, dat zo gekomen? Um, nou, ik, was al, ik werk al 30 jaar bij de TU Delft de in ja. de Ontwerpen. En ik had me vooral bezig met doelgroepen als uh, ouderen en gehandicapten. En ook met name uh, lichaamsafmetingen. Uh, dus vandaar dat. Uh, lichaamsafmetingen? Uh, ja. Uh, dus ik heb duizenden mensen gemeten, zeg maar, ja. in relatie tot. om richtlijnen te ontwerpen voor datgene wat ontworpen moet worden. Nou, daar kwamen ook uh, al gauw bij. dat je. als je met ouderen. Uh, als je ouderen gaat opmeten. Ja. dat deden we voor het eerst in uh, 1982. hebben we 822 ouderen ja. gemeten. voor de gemeenschappelijke dienstverpleging en verzorging. En uh, toen zeiden ze van ja, die, uh, we, hebben, we gaan een nieuw. bejaardenhuis bouwen. Ja. Uh, onder andere er ook uh, toiletten. toiletten. Ja. En, uh, die moeten dan niet te laag zijn, want die kunnen die mensen niet overeind komen. Bijvoorbeeld. En toen kwam ik ook erachter van, ja, maar... Uh, als je geheukt gaat zitten, dan uh, poep je in feite beter. Mm. Dus toen kwam je al gauw tot de discussie van... Uh, wat moet er allemaal rondom een toilet gebouwd worden? En zo bent u gefascineerd geraakt door, door dat fenomeen In de laatste tien jaar ben ik vooral met diverse projecten bezig geweest... op het gebied van uh, ja, toiletten. Uh, toen noemen dit, uh, waar ik een boek over geschreven heb... een uh. uh, Europese uh, project om een slim toilet voor ouderen te ontwikkelen... zodanig dat ze makkelijk uh, kunnen gaan zitten en gaan staan. Dus en dat de, toilet, hoe ziet dat er nu uit? Wat is daarvan uh, geworden? is niet in, in de handel door de fabrikant helemaal gemaakt... zoals wij gedacht hadden, maar het komt wel in de buurt. En dat is eigenlijk zo, moet je voorstellen... je hebt wat van die hoog-laag stoelen. Maar dit toilet is ook als het ware hoog-laag. Dus je kunt heel laag gaan zitten als je wilt. Maar het kan ook als je wilt... Help je mee bij het gaan staan. Het gaat, en bij het gaan om, het gaan gaat zitten. omhoog dus eigenlijk. Ja, het gaat omhoog. En het, het verandert Net ook zoals een zo stoel waar je uit paracuteerd wordt. En, bij... en het heeft, heeft ook mooie uh, beugels, zeg maar, zodat je uh, als je smal bent die beugels naar je toe kunt trekken. En uh, als je wat meer ruimte hebt uh, die beugels van je af kunt doen. Dan druk je op het eind van die uh, steunen druk je op een knopje en dan gaan die beugels met je mee omlaag en omhoog. Nou, ik vermoed dat het een hele goede uh, oplossing voor Gambia zou zijn, maar ik vermoed ook tegelijkertijd dat het nog niet algemeen Ingevoerd is het, Klopt. Het is het is nog uh, uitzondering. Dus uh, ja, dat blijft altijd met concepten die we ontwerpen. Sommige worden ingevoerd en sommige gaan wat sneller ingevoerd worden. En andere duurt het wat langer. Dus dit is op zich, uh, ja. uh, dit project uh, is met tien landen hebben we dat samen ontwikkeld. En ik moet echt zeggen dat ja. we uh, veel meer geleerd hebben van het samenwerken met tien andere landen. Dat oh. was de belangrijkste leerervaring van ons. Maar we hebben ook veel geleerd dus van. Dus toiletdag kan ook uh, een dag voor de veestapel worden, wat u betreft. Uh, qua samenwerking. In ieder geval. Uh, qua samenwerking hebben we geleerd dat op het gebied van toiletten... er nog heel veel uh, verbeterd moet worden. Ja. Want zoals Oostenrijkers bijvoorbeeld kijken naar toiletten... is heel anders, of Zuid-Fransen, uh, of in Afrika. Hoe, hoe, hoe kijkt de Oostenrijker? Uh, nou, uh, we hadden toen heel veel moeite met... Uh, kijk, Nederlanders willen graag, uh, zo, op een manier zoals wij dat uh, willen... wij willen graag alles weten wat in het toilet gebeurt. Nou, normaal onderzoek je bij het gaan zitten, gaan staan... zet je een video erop en je kijkt hoe bijvoorbeeld twintig ouderen... Uh, gaan zitten, gaan staan, dan weet je een heleboel van... wat er verbeterd moet worden aan de stoel. Maar bij een toilet is dat niet zo eenvoudig om daar een camera op te zetten. Ja. Uh, dus daar hebben we allerlei trucs voor, voor bedacht. En uh, door daarover te praten met andere landen... merk je gewoon dat die heel anders tegen toiletten aankijken. Oostenrijk, Oostenrijk zegt bijvoorbeeld, ja, dat mag je niet. Uh, dat soort dingen mag je aan mensen niet vragen. Ajax. En je mag geen camera binnenin doen. Nou, wij hebben ontdekt dat je dat wel kunt doen onder bepaalde voorwaarden. Dus wij hebben nu bijvoorbeeld een Het trein... is toch heel simpel als je dat tegen mensen zegt... en ze, uh, ze vinden het goed, dan vinden ze het toch goed? Of... Precies. In, in ons nieuwste project bij de treintoilet... we hebben nu een, een, een, een... ik zal even achter elkaar vertellen welke projecten we gedaan hebben. Ja. We hebben een Europees project gedaan voor zeg maar, een slim toilet voor ouderen. Ja. Uh, dat is eigenlijk afgelopen, dat staat ja. in, de, in dit boek. Daarna hebben we een uh, project gedaan voor de uh, Nederlandse spoorweg, daar zijn we nog mee bezig. Ja. En uh, dat betekent dat we... De, in feite het rapportcijfer... dat de reizigers aan de trein geven... Uh -huh. dat is nu ongeveer 4... Uh, uh, uh -huh. op schaal van 10. Uh -huh. Dat willen we omhoog brengen naar ja. uh, zeg maar zes En Bent u dan ook bij dat sprinter uh, dilemma betrokken geweest? Nee, we horen de wel... Maar wij zijn voor het intercity als het ware bezig. Aha. Maar we zien wel de problematiek daarin. Ja. En we vinden, ik vind ook eigenlijk als voorzitter van de Nederlandse toiletorganisatie... Ja. dat er in elke trein <laughs> een, toilet moet zijn. een toilet moet zijn. En dan is er ook nog die zak. Ja, die zak is eigenlijk een noodoplossing... die altijd al in de verbanddoos zat van de machinist. Maar die machinist is helemaal niet blij mee. Dat al die mensen bij hem in de cabine ja. die, die plasdag komen... <laughs> Zou, Zou er maar ooit iemand komen? Ik denk niet dat iemand het weet. Maar goed, er is ook nog een piepoe. Ja, dat is ook een kunststofzak een gekoot met... Uh, Urea die bacteriën afbreekt. Ja, de zak dat gaat is... daardoor niet stinken. Ja, we hebben keren. van een paar studenten van ons gehoord. die naar uh, Afrika waren geweest. die studenten van ons. met een ontwerpen. die gaan een derde wereldproject doen. Mm. En uh, een paar hebben ook met die Pipoe zak gewerkt. en die hebben ervoor gezorgd. dat die, uh, die kleine zak. die mensen gingen gebruiken, dat die niet zomaar weggegooid werd. maar dat die nu uh, zeg maar. Uh, verwerkt wordt in een grote zak. en daarmee gaat als uh, bemesting. In heel veel andere landen wordt uh, de afval van zeg maar de fecaliën en de pies. Wordt, uh, uh, omgezet in, uh, in mest. In mest. Mm. En dat is in heel veel landen al op gang. En het, en, en het laatste project waar wij nu mee bezig zijn... is van uh, Bill Gates Foundation. Is dat ge, uh, gesubsidieerd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ook al heeft hij maar een ietsje pietje gegeven. 3 nu. miljoen toch, per week? Nou, niet aan ons. We hebben maar 400.000 oh. dollar gekregen. Oh. Maar het is een haalbaarheidsstudie. Dus wat wij moeten, uh, binnen 12 maanden moeten ontwikkelen... is om te zien of het haalbaar is... dat we energie ontwikkelen uit fecaliën, Uit menselijke fecaliën. En uh, in een Afrikaanse context. Hm. Uh, zonder dat het aangesloten is op riool. Zonder dat het aangesloten is op water. Wel spannend zeg. En zonder dat het op elektriciteit is aangesloten. En dat is een, uh, dus wat een gaan uitdaging. We, doen? we gaan afstuderen, studenten sturen naar uh, drie plaatsen op de wereld. hebben we bedacht. Want ja. dus maar, uh, uh, dat wordt Egypte vanwege de moslimomgeving. We denken dat dat, dat een religie een, van de, ja, een beetje invloed heeft op de manier hoe mensen het gaan mm -hmm. toileteren. De tweede plaats is Kwasudu Natal in Zuid-Afrika. Ja. En de derde plaats is in de slums in India. Het klinkt ontzettend interessant waar u allemaal mee bezig bent. En ja, het, is het is alle het reden dus inderdaad voor zo'n wereld uh, toiletdag. Uh, ja, hartelijk, hartelijk dank. We, we hebben even een kijkje gekregen. in. De... u een felicitatie als u vanavond in het café komt? Of is een met de Wega ja, ja, misschien wel, ja. ja, ja. Hoopt u. Ja, ja. Ja. Johan ja. Molenbroek hoor u. Hij is dus voorzitter van de Nederlandse Toiletorganisatie. En u hoorde wat daar allemaal uh, bij komt kijken. Hoe interessant de wereld daar eigenlijk achter schuilt. Uh, informatie via nieuwshow.nl. Dankjewel. Zometeen komt Robert Dijkgraaf over de joemelprofessoren. St. Stil eens. Ik hoor niks. Nee, klopt. Het is stil in de natuur. Want een beetje verstandige vogel houdt ze snavel in deze N tijd. Maar niet in vroege vogels. Bij ons buitelen ze over elkaar. De buizet, De boerenzwaluw. De grauwe klauwier. De kleine zwaan. Ah!